Attentie, attentie, hier volgt een E.O. dienstmededeling. Al de in dit nummer voorkomende vunzige taal, zeker uitspraken of personen, berusten niet op historische of waargebeurde feiten. Mocht u hier onverhoopt aanstoot aannemen, dan, dan, ja, Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. Je in een sauna, weet je wel, zo'n lekker ding zo, waar je bloot in moet en zo, wat heet is en zo. Komt daar in één keer zo'n paashaas naar binnen, weet je wel, met van die grote oren, weet je Hij legt zijn poten open en zegt tegen mij, Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg, wat? Hij zegt, Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg, ik heb helemaal geen strik om mijn eitjes, man. Kijk naar je eigen eieren. Hij zegt: Ah, oh, wil jij mijn eitjes zien? Ah, oh, wil jij mijn eitjes zien? Ik zeg: Ik hoef die eieren van jou helemaal niet te zien, man! Ik vind me dan niet goed van de beest, zeg man. Ik denk: Opruiten hier! Ik loop naar buiten. Ik zie kerel keer mijn stator staan. Ik denk: Hahaha. Helemaal niet. Jij ja, moet je smoel houden, vuilgoor uit de baanmoeder gesleerd kutte kind. Als jij die tyfusbaak nog één keer trekt, knip ik je schroot hem af. En stel niet van die domme vragen, ja? Ze smelt de baas. Even lekker naar de feestbakken, weet je? holletje eten. Ik sta er zo in de rij, weet je wel? En ik voel het op mijn rug. Ik draai me om. Ik denk: nee, nee, nee! nee! Het is de Pasha's! Oh jee! Oh nee, niet hij weer! Hij zegt tegen mij: Hij zegt: Ah, oh, wil jij mijn uitjes zien? Mm, ja, ik wil je uitjes wel zien. Kom hier met die ballen. Dus kroot hem af. En zijn eieren vallen over de grond. Het ging van. Ik roep. Ik ben je moe. Good Pak hem bij zijn oren. En ik sling hem richting in die vitpot. Weet je. Zo. Opgeruimd staat netjes. Zes